Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanwege het sterk gestegen aantal besmettingen... geldt inmiddels in zeven regio's het hoogste risiconiveau. Volgens het Corona dashboard van de overheid... betekent dat dat in die gebieden hard ingrijpen noodzakelijk is. Niveau ernstig geldt nu voor de veiligheidsregio's Utrecht... Holland-Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland-Zuid. Die status gold eerder al voor de regio's... rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Volgens minister De Jonge kan Nederland zich schrap zetten... voor extra coronamaatregelen. In Thailand zijn bij een botsing tussen een trein en een bus zeker 17 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde zo'n 80 kilometer ten oosten van Bangkok. Een touringcar met 65 passagiers reed over een spoorwegovergang en werd gegrepen door een trein. Het regende op dat moment en mogelijk zag de buschauffeur daardoor de trein niet aankomen. De buspassagiers waren op weg naar een tempel voor een ceremonie ter gelegenheid van het einde van de vastentijd. Paus Franciscus heeft een jongen die 14 jaar geleden overleed aan leukemie zalig verklaard. Carlo Acutis, die op 15-jarige leeftijd stierf, had als bijnaam 'cyberapostel' omdat hij websites bouwde waarop hij zijn geloof verkondigde en mensen informeerde over de kerk. Ook hielp hij in zijn woonplaats Milaan eenzame bejaarden en arme kinderen. Acutis, die een rolmodel werd voor veel katholieke jongeren, is de eerste millennial die zalig verklaard is. De politie heeft vannacht twee mensen aangehouden na een achtervolging waarbij snelheden tot 250 km per uur werden gehaald, meldt AT5. De twee zaten in een auto met een Duits kenteken en negeerden op de A1 bij de afslag Laren een stopteken van de politie. Die zette daarop de achtervolging in. De rit eindigde in Amsterdam-Noord. De auto is in beslag genomen. Het weer, nu en dan schijnt de zon... maar vanuit het noordwesten breien buien, breien buien zich over het land uit... met een kleine kans op onweer. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt hooguit 14 graden. Vanaf woensdag wordt het een stuk droger, maar het blijft wel fris. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 richting Noord-Holland. Je hebt daar tussen Brezondijk en Den Oever een kwartier vertraging...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 Little green. but i still want that just say No, She got Betty Davis eyes And she teased you She'll learn you Got bet a day besides She'll expose you When she snows you Off your feet With the crumbs She throws you She's ferocious And she knows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 Mijn. my I see. smile So much misery I will not break The way you did You felt so hard